Uur. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Het kort geding tegen de vier banken van de failliete bedrijven Perry Sport en Actiesport is van de baan. Tussenkomst van de rechter is niet meer nodig omdat de partijen het eens zijn geworden, zegt de curator. Vorige week meldde curator Van Hees dat hij een kort geding aanspant tegen de vier banken... die claimden recht rechten hebben op de volledige omzet van de spullen die de failliete winkels nog verkopen. De partijen hebben nu afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengsten uit het faillissement. Minister Schippers vindt het begrijpelijk als patiënten een gesprek met hun huisarts of andere medische behandelaar opnemen. Dat kan patiënten helpen om hun gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen, staat in een brief van Schippers aan de Kamer. Patiënten vergeten volgens haar vaak een groot deel van de informatie die de arts in het gesprek geeft. Er gelden wel enkele regels voor het opnemen van een gesprek. Zo mogen de opnames niet worden verspreid en zijn ze alleen bestemd voor eigen gebruik. Van tienduizenden jihadisten die zich hebben gemeld bij IS liggen naam, adres en andere persoonsgegevens op straat. Een teleurgestelde ex-strijder van de terreurorganisatie heeft ze doorgespeeld aan de Britse nieuwszender Sky News. Het zou gaan om de gegevens van jihadstrijders uit onder meer Europa, Noord-Afrika en de Verenigde Staten. De informatie kan gebruikt worden bij het vervolgen van IS-strijders. De beroemde Australische rotsformatie de Twelve Apostles telt zeker vijf rotsen meer dan bekend was. De formatie die jaarlijks zo'n 2 miljoen toeristen trekt... ligt vlak voor de Australische Zuidkust... en is vernoemd naar de twaalf volgelingen van Jezus. Een student ontdekte op een nieuwe onderwaterkaart... dat zo'n 6 kilometer uit de kust, op ongeveer 60 meter diepte... vijf vergelijkbare rotsen op de zeebodem staan. Het weer vandaag droog en zonnig. Trekken wel wat sluierwolken over en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de ochtend. Blijft wel droog... Ook het weekend blijft droog, het is dan vrij zonnig en dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. Cfm. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB.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 Birds start to sing in the playground of the morning. Nothing's worth remembering. It's a dream, it's sad, it reaches scattered. En we zijn weer terug in de tweede uur. Ja, Dom. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, we gaan verder meteen met uh, Lisbeth Chalik. Welkom. Dank u. Goedemiddag. Wethouder, maar op dit moment uh, plaatsvervanger. Plaatsvervanger, ja. Want het onderwerp is de boulevard. en uh, Het oppimpen ja. tijdelijk van ja. de boulevard. Uh, een proef, hè? Een proef is het, hè? geloof ik, ja, uh, eerst. Uh, ja, uh, Ja. Boulevard, tijdelijk is het woord. Dat betekent ja. dat alle voorzieningen verwijderbaar zijn, uh, mag ik aannemen? Jazeker, zeker. zeker. Ja. Waarom? Omdat er ooit is gezegd dat wij de lelijkste boulevard van heel Nederland <lacht> hebben? <lacht> ah, nou, ik denk dat het niet alleen is omdat het gezegd is. En dat maar zo is? Uh, de drie wethouders die hebben dezelfde mening. Ja. En uh, we hebben in het begin met elkaar zitten puzzelen. Van ja, wat doen we nou? Ja, want als je de boulevard echt wil upgraden, zoals dat heet, echt helemaal op de schop wil gooien, dan kost dat handenvol geld. Er zijn colleges opgevallen, hè? Absoluut. Nee, ik weet het. Ja. Ik, weet het. Ja, ja. ik heb deze boulevard ook zien komen. Ja. Ja. Ja, in de tijd uh, ja, onder de toenmalige bur burgemeester en dat oh, het buitenland. Ja, ja nee, nee. van Alf. Van Alphen nog. Nee. En, uh, hoe heet die nou met een M? Magiels. Magiels. Want die is toen samen met. Uh, ik kan me nog wel herinneren hoor. Uh, ik geloof dat het toen was openbare werken. Dan zijn ze naar een aantal badplaatsen op de wereld gegaan om te kijken. En dit was het voorbeeld van uh, San Rafael. Ja. Zijn en ze het... zeker in Knok geweest en zo. Dan. Allerlei <lacht> plaatsen zijn ze geweest. En er kwam dit was en niet eruit. Ja, en San Rafael is een, uh, ja. een schattig plaatsje aan ja. de Middellandse Zee. Ja. Ja. En toevallig was ik daar een aantal keren geweest... En toevallig wist ik dan ook dat de omgeving daarvan heel anders is. Ja. Je hebt daar zwarte en rode rotsen. Ja. Dus die boulevard die ligt daar prachtig qua kleurstelling. Nou ja, en ik zie geen zwart en rood in de natuur in Zandvoort. Nee, nee ik heb dat ook nooit begrepen, die kleur, ja. eerlijk gezegd. Nou, kijk, gij, waar ik wel achter ben inmiddels... Uh, want ik heb veel met dat soort afdelingen te maken gehad... die ja. zich bezighouden met uh, het... Ontwerp, de ontwerpkant dat uh, je hebt... Uh, ontwerpers die zeggen... het moet zich voegen in de kleuren die er zijn. Ja. En zijn er zijn ontwerpers die zeggen... nee, het moest juist... helemaal apart komen te staan. Dus het moet onderscheidend zijn. Ja. Nou, en als je kijkt naar onze boulevard... dan is dan dat een onderscheidend ontwerp. Oké, okay. ja. En ja. ik ben meer van de invoegerige. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. En mijn collega's ook. Ja. He, en... Uh, maar even op terugkomen. We hebben gedacht van... Uh, wat gaan we daar nou doen? Hebben we echt een beeld van zelf? Waarvan we denken, nou die, of die kant moet het op. Ja. Dat hebben we niet echt. Nee. Daarnaast vinden we gewoon dat... Uh, ja, de boulevard is niet van drie wethouders of de raad... maar de boulevard is van ja, heel zandvoort. Ja. Dus wat kunnen we nou doen om eens te testen... van hoe, hoe denkt men over bepaalde zaken... Nou, en toen is echt heel bewust gekozen voor. We gaan een aantal kleinschalige uh, veranderingen aanbrengen. die niet onomkeerbaar zijn. die niet te veel geld kosten, want ook dat is natuurlijk van het begin van. voor dit college heel belangrijk geweest. Hè. En ik uh, bedoel, uh, het gaat nu beter met de financiën in het dorp, ja. gelukkig wel. Maar, maar dit toch, wordt toch nu gefinancierd door de Provinciale Staten? Nee, dit niet. Wordt, nee, dit niet. nee de, okay. de entree wordt entree gefinancierd. Wel. En er zijn een aantal activiteiten die rusten op het entree. Ja. Dus die je de, inderdaad daarop kunt boeken, zeg maar. Mm -hmm. Maar dit is een budget wat is uitgetrokken jaarlijks... de komende jaren voor uh, kleine uh, verbeteringen, aanpassingen... aanpassingen ja. Ja. Uh, dingen die we kunnen uitproberen op de boulevard. Oké. Okay. Uh, en uh, ik moet zeggen, ik las... Uh, de, uh, hoe heet dat ding die zijkant? Uh, in, de, in de Zandvoortse krant van Nelkerkmaar. Oh. Oh, oh ja, met de kolom. Ja. Nou, ik lag echt dubbel van het lachen. Ik kon me dat echt goed, goed voorstellen. <laughs> Alweer palmbomen. Palenbomen. We weten dat dat palmbomen niet doen in Zandvoort. Nou, dat realiseren we ons heel goed. En daarom is ook uh, in overleg met de betrokken ambtenaren heb gezegd, nou kijk nou als je naar wat mogelijkheden zijn. Dat was heel leuk. We hebben een aantal kaartjes gekregen waar allerlei ideeën op stonden en de bijkomende kosten. En toen hebben we gezegd: Nou, het belangrijkste is eigenlijk van die palmbomen niet dat het palmbomen zijn. Alhoewel ik bijvoorbeeld uh, wat in de krant heeft gestaan van Venice Beach aan Zandvoort, dat vind ik dan wel leuk. Ja. Maar uh, meer van als je nou een groen element om de zoveel meter aan de kant van de zee neerzet, wat heeft dat voor werking? Ja. Want we hebben natuurlijk best lange rechten. Nee, het ja, boulevard. Ja, zeker. Nou, en vandaar dat het uh, geleased wordt. Dus de palmen ja. worden ook niet weggegooid. Nee. Die gaan gewoon weer terug bij de, naar de leverancier. Ja. En ook, uh, we weten gewoon één keer een storm en alle bladeren zijn bruin. Nou, dan zit je maandenlang met bruine bladeren. Ja. Dat is natuurlijk dat ook, is ook niet belangrijk. de bedoeling. Nee. Dus er zit ook vervanging in. Oké. Okay. Ja, en dat is natuurlijk best wel ja. belangrijk. Ja. En onderhoud? Het was alleen maar water geven. Ja. Ja. Nou, en ze hoeft zitten niet. in bakken. Het is wel even een punt van zorg: dat, nee, dat ja. die bakken ook bij uh, storm blijven staan. Maar er wordt allemaal naar gekeken. Okay. Ja. Ja. Ja. Uh, dat verhoogt wel natuurlijk de kosten voor de gemeente. Wat verhoogt de kosten voor de gemeente? De groenvoorziening uh, uh, zal toch wel het een en ander uh, daaraan moeten gaan doen? Nou, het een en ander kan uit het uh, budget ja. van Groen. En het andere gaat uit het budget wat we hebben voor tijdelijke maatregelen op de boulevard. Ja. Ja. Ja. Okay, dat... ja past ja. binnen datgene wat we al doen. Ja, ja we hoeven de, uh, de Raad niet om extra geld daarvoor oh, te vragen. Oké, okay. okay, dat, is, dat ja. is heel mooi. Ja. Uh, de aanleg daarvan uh, ja. gebeurt door derden? Uh, wij doen bijna niks meer zelf. Nee. Wij doen niet zoveel zelf aan aanleg. En uh, in dit geval uh, is het even de afweging van gaan onze eigen medewerkers van Groenen doen of besteden we het uit? Ja. En daar krijg je nog terugkoppeling van. Ja, ja. want op het Venemaplein staan natuurlijk ook nog van die vorige uh, uh, dat project. Dat was denk ik Antres, hoor. Ja, maar klopt. Ik niet zeker. Die bakken nog ja. allemaal. Maar dat ziet er echt niet uit. Worden die weggehaald? Dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. En er wordt uh, uh, gekeken naar uh, zijn er ergens anders in Zandvoort plekken waar we het goed kunnen gebruiken. Want oh, het is okay. natuurlijk toch weer uh, kapitaalvernietiging. Ja, natuurlijk om het weg zegt, te gooien. Als gooi je ze weg. Hè? Ja, ja. Maar nee, tegenwoordig wordt er ook veel geruild tussen gemeentes. Oh, ja, ja. ja. ja. Oh, dat, dat is, is een, wel hele, ja. Ja, een hele goede ontwikkeling. Ja. Uh, ik noem maar wat, uh, als je het hebt over lantaarnpalen. De ene gemeente die zegt: Nou ja, ik heb er een stuk of dertig, want ik wil het anders gaan doen. Heb oh, ik in ja? de aanbieding ja. dat en dat materiaal, het ziet oh, er sowieso okay. uit. Ja, ja dat uh, wordt wel degelijk uh, met elkaar overlegd. Ja. Leuk. Even een klein zijstapje. Je zei net, ja, binnen het college zijn we ons toch aan het beraden. Ja, wat moeten we met die boulevard ja. en dergelijke? Uh, het geruchtmakende middenboulevardplan, wat dan nu in stukken is opgedeeld in feite. Ja. Uh, speelt dat nog steeds in, in het achterhoofd? Um, om, en, om die ontwikkeling weer op te stappen. He? Want Jawel. het is even in de koelkast gezet uh, gezien de recessie en dergelijke. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zal het toch alweer actueel worden... om definitief wat te gaan doen aan het image van zo'n... Nou, um, het klopt. He. Oorspronkelijk was het, het middenboulevardgebied. Dat was en hier het Watertorenplein ja. en ja. het Badhuisplein... Ja. Ja. en de boulevard de Favosje, en een stukje Bernard. Ja. en de, de entree, he, richting, ja. Ja. wat nu ja. entree heet, richting het ja. station. Ja. Ja. Dat is opgeknipt. Ja. Omdat het gewoon uh, heel lastig is om op die schaal in dit dorp, want het is nogal een substantieel deel, om dat allemaal in één te pakken. Dus dat is opgeknipt. Nou, zoals ik eerder heb verteld, uh, er zijn uh, ideeën voor bebouwing van het Watertorenplein. Ja. Uh, dus het is nu verwerkt aan, ja, aan het Badhuisplein. Ook, ook? Okay. Uh, er zijn een aantal uh, ontwikkelingen die we in gedachten hebben. Waar we binnenkort de Raad van uh, volgende week de Raad oh, over gaan informeren. Ja. En uh, daarnaast loopt natuurlijk hè, met provinciale gelden. Wat jij ja. aanhaalde, ja. Gerrie. Ja. De loopt de entree. De ja. En dan ja. hebben we het stukje boulevard. En ja. bijvoorbeeld, uh, vorig jaar hebben er meerdere kiosken gestaan. Ja. Ja. En dan blijkt gewoon in contacten. Doet uh, uh, collega Kuipers ja. met de ondernemers. Van wat zij nou op zich plekken waar je er wel wat aan hebt, waar je echt wat kunt met die kiosken, dat ze een toegevoegde waarde ja. hebben. Wat zou er dan in moeten komen? Nou, en dan wordt er gezegd, drie, dat is drie. wat we nu... En ook betere kiosken, want we weten allemaal dat we vorige... Ja, met u. Ja. Nou, zeker waar wij wonen, Zie ja, nou, he. we het uh, Goh. zien gebeuren. Ja, ja. Ja, dus daar komen het nu... Uh, drie in plaats van vijf. Ja, okay. drie betere te staan. Ja. En... Uh, zo leren we steeds gaandeweg. En dat is ja. toch een afweging tussen... Zeg maar, wat ondernemers willen, wat bewoners willen... wat omwonenden... Uh, ja. Ja. Uh, wat die ervan vinden... Ja. leren we als het ware. En waar. ook bezoekers? Ook, ja. Worden die geïnterviewd of gevraagd naar hun mening? nou, daarover? Ik heb begrepen dat het via Facebook gaat lopen. Okay. Van hoe mensen er op onderdelen reageren. Ik ben trouwens ja. zelf ook vreselijk benieuwd... Hè, als ze dat duin op die trappen doen... van ja. het Venemaplein. Ja. Ja. Ja. Nou ja... Je weet van Venemaplein in Zandvoort, dat is giga groot. Maar laten we zeggen, het Palaceplein is ja. één. En ja. dan op het parkeerdek ja. van okay. Venemaplein, ja. hoe dat eruit gaat zien. We gaan het allemaal zien, want beginnen die werkzaamheden binnenkort? Want het zou ja, het seizoen. komen. Ja, ja, zeker. Er stond er behoorlijke druk op, wat dat betreft. Okay. En er komt ook iets op het Dolfirama, volgens mij. Hè? Ja, foto's, hele... hè? oude foto's ja, van ja. Zandvoort. Ja, de muur. Uh, ja. Ja, dit is een, het is want een mooie dat... muur. Ja. Ja, want, uh, ja, het God, staat weet, allemaal, allemaal in, het, in, het, in het, de wind. Vreselijk is dat. Dus je hebt nou, heel en veel vooral tegen ook dat De buur zelf he? is heel slecht. He. Heel ja. vochtig. Maar ja. goed, daar, uh, daar kunnen ze mee omgaan. Okay. De bedoeling is dat de, de achtergrond wit wordt. Ja. En dan komen er hele mooie grote foto's Deuk, van Zandvoort ja. vroeger. Ja. En nu Deuk. worden ja. daar opgeplakt. Ja. Nou, en geplakt is het goede woord. Niet nee. worden erop aangebracht. Ja. Dat je als het ware gewoon daar weer Zandvoort ziet. Want het is natuurlijk best een opvallende muur. Absoluut, iedereen nou, komt er langs. Weet, ja, dus. Een aantal uh, Zandvoorters hebben uh, op zich hartstikke leuke schilderijen ja. gemaakt. Wat gebeurt daar? Die er nu, nu? hangen, die gaan uh, naar het museum. Oh, en dan uh, kunnen degene die ze gemaakt hebben, kunnen ze daar dan uh, vragen van... Joh, zo. mag ik mijn schilderij weer terug? Oh, ha? leuk. Ja. Maar die hebben er toch, nou, ik denk nee, vijf ik, jaar. Ik denk het wel, ja. Vijf jaar ja, gehad. Ja, ja, ja. ja. Leuk gezicht, vond ik het altijd wel. Liesbeth, nu wil je, uh, je toch te pakken hebben. Ja. <laughs> uh, Parkeer, de parkeerservice die dit gaat doen. Ja. Mag ik daar nog wat over vragen? Maar natuurlijk, is ook mijn portefeuille. Ja, ja, daarom. Ja. Uh, we hebben op dit moment. Uh, Afdeling Handhaving, die bijna al die taken die je in persbericht noemt... op dit moment uitvoert. Hè? Uh, het, het beheer van de parkeerautomaten en dergelijke. Dat valt bij mijn weten niet onder handhaving. Nee? Nee. nee Als hand... zo'n zo ding kapot is, uh, nee, signaleren hebben we... zij dat dan niet? Uh... Ook, tuurlijk. Ja? Want dat is een en, gezamenlijke... En een rolletje bijvullen? Dat doen ze niet. Okay. Nee, dat is van de kant, uh, zoals wij het hebben ingedeeld in deze gemeente... dat valt onder civiele techniek. Oké, okay. nou, ja, dus wat voor techniek was civiele, civiele techniek. Dat is een afdeling. En uh, er is iemand die. Goed, dus ik kom op. Die was uh, oh. uh, <laughs> hier rondlopen. Nee. Die ja, ja, ja, vaak als, uh, als verkeersregelaar is hij bezig. Nee. Maar die is specifiek bezig hier met alle parkeerautomaten in de gaten houden. Of ze ja, allemaal goed uh, werken, Ja, of dat goed en gaat. Ja. En uh, dat. Ja. Zeg maar de, het contract met uh, parkeerservers houdt in ja. dat uh, het aansturen, en dat moet gebeuren bij parkeermeters, hè. er gaat ontzettend veel digitaal ja. tegenwoordig en ja. daarom hebben we ook allemaal nieuwe parkeermeters gekregen ja, ja. eerlijk, ja Zeker dat op afstand veel meer gezien kan worden. Ja, wat geërgerd dan die oude, maar nou ja, als er weer eens kapot waren. Ja, maar ook bijvoorbeeld, uh, we houden een aantal muntautomaten. Want er zijn er eenmaal mensen die graag die met hebben. munten willen betalen. Ja, ja, ja. Maar dan kun je op afstand zien in hoeverre een meter gevuld is. Ja, ja. Okay. ja nou ja, dat zo is zo. heel belangrijk, want ja, als. Als mensen geen geld erin kunnen gooien. En ze denken nou ik rijd een stukje verder. Of ik rijd het dorp weer uit. Nee. Ja dat is natuurlijk niet wat we willen met elkaar. Nee. Ja. Maar wat algemener vraag. De, de taken die uh, parkeerservice uh, gaat ja. nemen. Ja. Uh, haalt een aantal taken bij de gemeente Zandvoort weg. Of dat uh, nou handhaving is of civiele techniek. Uh, betekent dat dat er mensen uh, overblijven nu? Bij de gemeente Zandvoort dat er geen tijd overblijft? Nee, wat wel zo is, is dat een, een paar uur van iemand die er administratief mee bezig was, ja. die administratie gaat integraal over naar parkeerservice. Ja. Dus dat is uh, besproken met de ondernemingsraad. Ja. Uh, de verhuizing naar Haarlem, heeft die daar iets mee te maken? Zodat de helemaal, niet. Over nee, niet. helemaal niet. Kan niet kan? Helemaal niet. Handhaving zal hier in Zandvoort blijven, mag ik aannemen? Nou, het is zo dat uh, als je praat over de eventuele overgang naar Haarlem ja. van het hele ambtelijk apparaat, dan hoort daar natuurlijk handhaving ook bij. Maar dat is geen enkel punt. Maar dat... opereren die dan vanuit een Haarlemse kantoor? Dat, dat, zijn... dat, dat lijkt me fysiek wat lastig. Maar, ja. Als we het nu gaan hebben over speet... ambtelijke samenwerking, zand... ja, zand... ja, dan ja, denk ja. ik. Dus we hebben ade... niet over hebben. Nee, nee, nee, nee. nee maar Gaat ik bedoel, je om. kan beter vanuit een kantoortje in Zandvoort je handhavers op pad sturen dan vanuit de Schalkwijk, lijkt me. Maar oké, okay, goed. Komen we dan wel als we met de burgemeester gaan? Nou, ja, dat, dat, dat is goed, maar ik kan wel even ja. heel concreet reageren op wat u nu bedoelt. Ja. Bijvoorbeeld degene die voor ons uh, steeds de parkeermeters in de gaten houdt... en ja. die rolletjes erin doet ja, ja, ja. en die eventuele dingen doorgeeft. Dat is iemand die nu door de gemeente wordt ingehuurd okay. via een bedrijf. Okay. En het is wel zo dat met parkeerservices opgenomen dat diegene het voor ons blijft doen. Dus dan maakt het dus maakt niet even uit. als uitleg. Nee, nee. Wat dit ja. betreft maakt het niet uit. Nee, en okay. uh, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je langer moet rondlopen om al dat soort onderscheiden te kennen. Handhaving in verband met parkeermeters betekent dat er een aantal uh, handhavers rondlopen. Ja. En die kunnen mensen ja. bekeuren. Ja. Ja. Dat is handhaving. Ja, okay. Dus zorg dat ze goed functioneren ligt primair, wat ik net aangaf bij civiele techniek... wat ja. niet wegneemt, dat als iemand van uh, een handhaver... langs een parkeermeter loopt en merkt dat er problemen zijn... dat hij dat gelijk doorgeeft. Ja, ja, Zo ja, werkt het ja, wel degelijk ja, ja. in Zandvoort. Ja, ja. Maar om het heel duidelijk te krijgen... de gemeente Zandvoort houdt zich direct bezig met hand, echte handhaving. Ja, zeker. Bekeuringen of wat dan ook. Ja. En alle andere beheerstaken zijn uitbesteed. Zo kun je toch op motor de, ja. hm. In de okay, hoofdlijn modus stellen, ja. Oké, dan is dat duidelijk. Ja. Goed, dat wilde ik graag weten daarover. Ja, ja en die dat parkeerservice, bent. dat is een... Uh, wij zijn nu de vijftiende of de zestiende gemeente ja. die zich erbij aansluit. Ja. Dat is een van oorsprong een gemeentelijk uh, ja, ja. dienst geweest. Ja, deze wethouder mag dan ook dadelijk bestuurslid worden. Oh. daar ben ik nu, geloof ik, oh, ja. met de ondertekening van het contract. Bestuurslid van de coöperatieve... Uh, want dat geldt voor iedere uh, ja. uh, gemeente. Die levert een bestuurder. Okay. Ik wou nog even iets vragen over... Uh, we hebben nog meer boulevards. De, de Zuid- en de Noordboulevard. Ja. Gebeurt daar ooit iets mee of zijn die in orde? Of vallen uh, die niet binnen het, het uh, plan? Ja, fijn dat je het vraagt. Uh, waarom? Omdat op de planning staat... dat uh, binnenkort... De, uh, wat ik dan maar even gemakshalve nu Zuidboulevard noem... in gedeelte heringericht gaat worden. Okay. Heringericht ja, ja, ja, betekent ja, ja. dat je dus niet alleen maar... vervangt of opknapt wat er nu ligt. Maar je ook gedachten laat gaan over... hoe doen we dat met fietsers? Ja. Uh, houden we het parkeren zo met parkeervakken? Houden we uh, het trottoir even breed? Maar ook welke materialen gaan we gebruiken? En een van de dingen die ik wel ga proberen... ik weet alleen niet of het gaat lukken... maar wat ik wil, graag zou willen proberen... is dat er proefvlakken komen... qua bestrating. Ja, dus proefvlakken van, uh, kijk je kunt opknappen, je kunt het voor een gemiddelde kwaliteit doen, ja. wat je neer gaat leggen en je kunt het voor een veel betere kwaliteit doen. Ja. Maar wat betekent dat? Wat is de uitstraling daarvan? Wat vinden we daarvan? Okay, ja. Dus het zou kunnen dat er op de middenboulevard nog gewoon een paar proefvlakken komen. Okay. Okay, dus, ja, van bestratingssoorten. in ja. Soorten. Ja. Ja. Nou, dat wilde ik nog even vragen. Okay. Heel erg bedankt dat je je collega hebt willen vervangen. Ja, dankjewel. In ieder geval ja. uh, met de boulevard. En we vonden het ook leuk om over jouw eigen onderwerpen wat te horen. Want grappig, dat uh, jullie denken echt dat uh, de burgemeester hier de trekker van is. Nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, over de, de ambtenarenverhuizingen <laughs> nee. en dergelijke. Oh, wat dat betreft, ja, ja natuurlijk. Nou, dat Tuurlijk. moeten we jou eigenlijk niet vragen. Dat kunnen we nee, de nee, burgemeester nee. vragen. Hij komt over twee weken. Dus maar degene die uh, ambtelijke samenwerking zeg ja. maar, in portefeuille heeft... dat is Gerard Kuipers. Ja, ja dat weet ik. Maar ja, de, hij die kent alle ins en de... outs ja. en details. Ja. En, uh... ja. Maar we vragen ja. graag de burgemeester over al die overkoepelende zaken. Ik kan me helemaal ja. voorstellen. Ja. Ja. Goed, nogmaals bedankt dat je je vrije tijd hebt willen op... Ja, bedankt of... dat jullie uh, me deze oh, vraag kijk. hebben gesteld. Goed. Dankjewel. Ik heb hem al binnen zien komen. Trio, de Godfather. Ja. Wie Peter zit daar? Zit nou zeg, dat is te veel leren. Kom. Nou, ik ben nou, maar een eenvoudige kaasboer. Dus, nou, uh, ja, ja. ja, ja, ja. ja. nou, en wel belangrijk. En zitten van de ondernemers. Ja, ook ja. En dat geeft je toch wel een zeker godfather. Uh, een echte ja. dankbare taak. is. Dat? Ja. ja, Peter, ik zie het. Je straalt het uit. Nou, nou. Ja, ja. Zijn er wat grijze haren bijgekomen, Peter? Uh, uh, alleen maar. <laughs> alleen maar. En uh, op het moment dat ik naar de kapper ga... Uh, hoef ik niks te betalen op het moment dat hij er nog donkere haren uithaalt. Als ik, die zie. ik zeg, ja jammer, ik betaal niks, want dat hadden we afgesproken. Zo. Ja. Goed, OVZ. OVZ. Ondernemersvereniging Zandvoort, een ja, ja. aantal dingen gebeurt. De afgelopen ja. maanden weer. Jij noemde net al even in het voorgesprekje wat ja, dingen. Ja, en uh, uh, bijvoorbeeld uh, de overlast die we nog steeds hebben van de, uh, van de meeuwen. En het uh, ja. oud verhaal, vorig jaar natuurlijk ook al. Ja. Wat is er uh, werkelijk uh, eigenlijk anders met uh, het afgelopen jaar? Dat het wat eerder begint. En dat heeft allemaal te maken met onze kwakkelwinter die ja, we gehad ja, hebben. Ja, ja, beesten ja. zijn er gewoon veel vroeger. Ja. Dat verschil is echt wel twee maanden. Zo heb ik mij laten vertellen door uh, Roel Deesker. Roel Deesker is ambtenaar die zit bij de gemiezen, Die heeft ja. overlast ja, ja. tot zijn taak. Dus als voorzitter van Overzet heb ik daar heel veel contact mee. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat gaan we doen? Wat, uh, in wat voor vorm is die overlast, Peter? Die overlast is in de vorm van... Uh, uh, vooral voor de horeca en dan specifiek op het Kerkplein. En ik denk dat andere winkels er ook last van hebben. We hebben uh, een mooie dagen in uh, de maanden maart, april, mei. En uh, dat het bijna niet te doen is om op een terras te gaan zitten... op het Kerkplein. Ja, ja. En een uh, croissantje in je hand. En uh, er is wel een mail die hem Hij weg. weg ja. uh, het plein... Uh, Gewaardeerd lid van uh, OVZ, mag ook ja. eens gezegd worden. Heeft echt heel veel overlast. Heeft een vrij groot terras. Ja. En dat geeft ontzettend veel problemen. Willen de mensen daar hun consumptie op eten. Drankjes nog niet, maar uh, alle frietjes en andere dingen. Uh, uh, frikandellen. Het wordt er zo uitgepikt. Ja. Er is niet alleen overlast met het pikken. Maar er wordt natuurlijk ook ontzettend veel gepoept. Ja. En uh, dat ja. maakt het allemaal vies en ja. goor. En schreeuwen en, hè, doen uh, ze ja. ook. Hè? ook ja. En de jongens klagen in en been alle uh, open terrassen... <coughs> Omdat ze uh, één keer in de week uh, alle stoelen en tafels echt helemaal moeten schrobben en schoonmaken. Ja. Ja. Dus we proberen daar toch wat aan te doen. Er zijn een aantal mensen in Zandvoort die heel hardnekkig zijn in het iedere ochtend voeren van die beesten. Ik zie ja. duiven voor liggen op ja, de raadhuisplein. Die bankjes, bij die bankjes. Met uh, handhaving erover gehad is het geen zaak om die mensen gewoon ook eens te bekeuren. Want het is officieel verboden. Je mag ze niet voeren. En er zijn uh, mensen die het nog steeds zielig vinden. Maar duiven, eh, duiven en meeuwen zijn helemaal niet zielig, want die hebben voedsel zat. En je moet ze gewoon niet voeren. En nee. uh, uh, daar begint het eigenlijk mee. Ja, ja. Aan de andere kant zijn er ook andere maatregelen te doen, waardoor je het uh, kan uh, uh, beperken in ieder geval. Je zal het nooit kwijtraken. Nee, dat denk ik ook. Maar uh, ik heb van de week een aantal posters gekregen van uh, die meneer Deesker van de gemeente. Van meeuwen voeren, doe het niet. Ja. Met een grote rode streep er doorheen ja. En die worden dus uitgedeeld. Die gaan we ophangen. Okay. In de hoop dat er daardoor wat minder wordt. Ja, ja. Okay. nou ja. Uh, ja, Peter, we hebben niet zo idioot veel. Nee, nee, dat hoeft ook niet. Ik heb een paar onderwerpen. onderwerpen ja? Onderwerp uh, verlichting, feestverlichting. Ja. Feestverlichting. De <lacht> <lacht> uh, uh, <the> continuing story. <lacht> ik kan er zo langzamerhand geen boek, maar een encyclopedie overschrijven. Wij doen zaken met uh, Starlight. Starlight zit in het dorpje Heino. Achterhoek. En uh, een van de grootste van het land. en uh, Er is besloten, in goed overleg, verleden jaar eigenlijk al. Dat eind februari de tijd is dat de verlichting weggaat. Dat ja. is dus ook gebeurd. Uh, dat zal medio september opgehangen worden. Maar op een andere manier, als het de afgelopen jaren uh, gebeurd okay. is. We proberen toch uh, te zorgen dat die dingen blijven branden. Ja. En Zandwoord uh, is een uh, apart geval ten aanzien van sfeerverlichting. Ja. En het heeft alles te maken. Niet met de wind, want dat hebben we eigenlijk wel in het hele land. Alleen hier wat meer wind, maar vooral met het zoutgehalte. Ja. En ja. Ja. Zweven, ja, oxidatie. Ja. Ja. Ja. Ja. En wat voor sfeerverlichting je ook ophangt, ja. je zal er altijd mee te maken hebben. Waardoor de kans dat je meer uh, uitval hebt van ornamenten veel groter ja. is. Dan dat ja. je dat in Haarlem ja. ophangt, ja. Ja. om maar ja. wat te noemen. Ja. Dat wetende we, zijn we bij elkaar geweest met dat bedrijf. Hebben we gezegd wat kunnen we er nou nog meer aan doen om die uitval zoveel mogelijk te beperken. Want voor hun is dat ook niet leuk als je ja. uit de andere kant van het land moet komen. Om een aantal ornamenten te moeten uh, repareren. En uh, het wordt nu allemaal voorzien van een extra coating. Alle kastjes worden nog eens extra goed nagekeken. Die extra coating moet ervoor zorgen dat dat zout... Dat is dat extra kosten? Dan dat dan ook? zijn extra kosten. Ja. Dat zijn extra kosten. Maar het is een contract voor vijf jaar. En die ja. kosten kunnen we uh, uh, over die vijf jaar verdelen. Uitgeven, yes. ja. En uh, de kosten waren veel meer als, dat, uh, t, uh, als wat we, dat we nu betalen. Ja. Want ik heb dus gezegd: moet je luisteren, de verlichting die we nu houden, hangt er al vijf jaar. Ja. Je wist al vijf jaar lang dat, je, dat ze ja. hangen. We doen al jarenlang ja. zaken. Ja. Dus ik ga nee. zeker niet het hele bedrag betalen. Nee. Dus dat is gehalveerd. En dan praat je toch over uh, een bedrag van ongeveer 8000 euro. Wat over vijf jaar extra betaald dient te worden. Ja. Ja. Ja. Gelukkig zijn er initiatieven ontplooit afgelopen najaar. Om te zorgen dat de meesten, nog lang niet allemaal. Ja. Maar wel de meesten meebetalen aan, aan de sfeerverlichting. Ja. Of ze nou wel lid zijn van de OVZ of niet. Dus... Uh, die extra kosten uh, zijn uh, over de komende vijf jaar gewoon te voldoen. Dat ja. kan, dat blijft binnen de begroting van ons budget okay. voor de sfeerverlichting. Oké, okay. ja, okay. dus dat is goed. Oké, okay. dus uh, en, en de financiering waar wij vorige keer over hebben gepraat, ja. waar jij hebt gezegd. Dat moet via gewoon een belastingheffing en niet het lidmaatschap van OVZ. Zit daar nog een beetje voor? De goede gemeente weet dat ik daar een groot voorstander van ben. Dat een ieder die belang heeft eh, als ondernemer zijnde eh, bij Zandvoort daar ook zijn verantwoording in moet nemen. Ja. Hoe meer jongens er mee betalen, des te lager het bedrag wordt ja, op ja, jaarbasis ja, ja. via het eh, eh, kernteam horeca retailvisie, waar we nu ja, mee ja. bezig zijn... wordt dat uh, uitgewerkt nu. En uh, dat kost heel veel tijd. Heel veel werk, heel veel praten. Dat loopt volop. Het, is nog, slagen. het is nog te prematuur om te zeggen dat het doorgaat. Maar ja. er is zeker een kans van slagen. Okay. En dat heeft ook te maken met... Uh, uh, het feit dat de, uh, we nu partijen hebben in de coalitie die voor zijn voor het Ondernemersfonds. Waar het in essentie om gaat, is niet dat we het Ondernemersfonds op gaan richten, koet koet. Waar het in wezen om gaat, is dat we allemaal moeten zorgen: iedere voorzitter van een ondernemersvereniging voor zijn eigen club, brandpachters, ja. horeca, ja. OVZ. Ja. Ja. Voor commitment, voor draagvlak. Dus we moeten echt met een berengoed verhaal komen. Ook naar de mensen die zich nooit hebben verbonden aan een of andere club. En dat zijn er een heleboel in dit dorp. Ja. En die zullen toch mee moeten betalen. Dus het commitment vanuit die groep zal, uh, uh, staat hoog in het vaandel bij uh, de mensen van het kernteam. Oké, okay. okay. nou Goed. mooi. Tot slot. Rij richting Grote Kroch. Ja. Ja, ja, het gaat weer omgedraaid worden. Ja. Ja. ja, is dat zo? Eerste eerst ja. vraag is. Ja. Ben, je, ben je er ook van overtuigd dat tijdelijk is? Ik ben ervan overtuigd dat het tijdelijk is. Ze hadden het nooit gedaan vanuit de gemeente als dit niet uh, uh, uh, een vaste situatie zou zijn. Dat is punt 1. Punt 2 ik ben ervan overtuigd samen met de ambtenaren die daarover gaan, verkeersambtenaren dan, dat als de Louis-Davidstraat, CQ Prinsessenweg... Ja. aangepakt dient te worden. En dat moet gewoon. Ja. Ja. Nou, Dan krijg je ontzettend veel problemen... met in- en uitgaand verkeer... in, uh, in het centrum in het centrum maar, van maar nu naar de Koninginnenweg. Hè. Ja. Ja. Die, ja. De, de, po, het is heel populair... om te parkeren op de krocht. Ja. En als het even niet gaat... rond je ja. Koninginnenweg Weg. om de kerk ja. heen. Ja. Ja. Weer de krocht. Kijk of er ondertussen ja. een plekje ja. is. Ja. Ja. Maar waar het eigenlijk om gaat... is dat dat het probleem niet is. Het zal voor drie maanden... Zijn dan hebben we weer uh, de gewone rijinrichting zoals ja. die nu is... vanuit hoge weg de grote, ja, ja. grote korting. Ik hoop dat dat uh, voor de zomer... ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we toch wel uh, wat langer bezig zijn. Dus Ze praten toch over een maand of drie. Ja. Dat dat wel nodig ja. heeft. En... Uh, wat veel belangrijker is, wat veel meer gebeurt dan vroeger... is het feit dat ze nu ook zeggen van... nou, wat moet er gebeuren? Riolering, uh, andere kabels, elektriciteitskabels. We pakken alles in één keer, in één keer. aan. Dat gaat, ja, en dan ja, duurt het ook wat langer. Ja, ja. Ja. Uh, waar, we, waar we benieuwd naar zijn, is vooral hoe het is met uh, het parkeer op de krocht... ten aanzien van het parkeerbeleid zoals ze dat nu voeren. Ja. In de wintermaanden 50 eurocent. Ja. Vanaf 1 maart is het weer terug naar het drief van 2,90 euro. Ja. Dat verschil is groot. Goed, natuurlijk. Ja, ja. Jij bent ook nieuwsgierig. Ja, loopt en uh, we hebben dus ook afgesproken met de wethouder van financiën. dat er uh, tellingen gepleegd gaan worden. dat er vergelijkingscijfers komen okay. ten opzichte van 2014, ja. 2015. Ja. Zodat we kunnen kijken of er inderdaad meer parkeerbewegingen zijn ja, geweest. Ja, ja, ja, ja. Vanwege het feit dat we terug zijn gegaan naar 50 euro. Ja, nou, dat, nou, dat is was mijn duidelijk. ervaring als automobilist ja, veel, ook. Ja. Vechten om een plekje vecht op de krocht. Maar, ja. 50 cent. Ja. Ja. Nou en eens kijken hoe het is als het duurder is. Precies, ja, ja, ja. dat is onze grote vraag ook natuurlijk. Komt het nou door het, uh, het meer parkeren op de Krok, komt nou? door die 50 eurocent of ja. komt dat ja. nou door het ja. ja. omdraaien van de ja. rijenrichting? Ja. Ja. Ja. Nou, mij hebben ze in ieder geval gelukkig gemaakt met die ja. 50 cent. Ja, ja nou, dat ik begrijp ik. En menig een denk ik, ja. Ja. menig ja. een. Ja. En het is ook een uh, fantastische manier, want van 250 naar 2,90 in de zomermaanden... is voor... Tuurlijk, de is klagen erover dat het dan duurder wordt. Dat kan mm. ik me voorstellen, maar over het algemeen, generally speaking, is het zo... dat je zegt, als je daarmee kan zorgen dat die wintermaanden terug aan de 50 cent is het een uh, goed initiatief. Een goed initiatief ja, ja. Ja. Okay. Peter, ik had nog één vraag. Weet jij wanneer de, de, de Albert Heijn uh, klaar is eigenlijk? Heb jij de, wat is uh, de, de schatting? Ja, dat weet ik. Maar niet op de week nauwkeurig. Nee, nee, nee. Maar wat ik heb begrepen... is dat er nu anderhalf jaar gebouwd wordt... dat de eerste vorstverletdag nog moet komen. Ja. Dus ze zijn echt anderhalf jaar... dus volgens mij liggen ze... Op schema of voor op schema. Okay. En ik denk medio september dat het... Dit uh, uh, Ja, ja o, dit jaar. Oh. Ja, ja. En uh, als, ja, als het aan Aalholt ligt, uh, als het in juli kan doen, zijn het in juli ja, natuurlijk. Ja, het heeft te maken met de bouw, maar uh, het gaat heel snel. Okay. En uh, het zal zeker niet uh, langer duren dan september. Zoals ik het in kan zien. Okay, Exacte datum weet ik nee, niet. Nee, maar dat geeft maar in ieder geval uh, in het najaar. Okay. Dat we allemaal blij zijn als uh, Ja, ja, ja. En weten. En ja. ik moet eerlijk bekennen... Als je het ziet zo. En, uh, uh, ze bouwen dus echt volgens tekening, het is En natuurlijk. Het is, het is compact. Het is groot. Maar ik vind. De, uh, het gebruik van de, de steensoort. Die ze ja. gebruiken. En, dergelijke, en, uh, en de puntdak erop. En de, de puntdak ja, erop. Ja, ja, en toch ja, meer ja, ja. Het, het, het Geen, geen nee. blokkendoos. Ja, ja. Het ziet er goed uit. Ja, ik kan niet okay. anders zeggen. Peter, heel erg bedankt voor het praten. Graag gedaan. Dankjewel. Fijne dag. Goed. Elvis Presley in the Ghetto. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, is another. Well, don't you understand, The child needs a help baby. He'll grow to be an angry old man someday. Take a look at you and me, are we too blind to sea? Do we simply turn our heads and look at the world turns.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 in the ghetto On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the in the, in the ghetto And his mama cries Ja, Elvis Presley in de Ghetto. En nou, nou, heeft het net het volgende? Ik onderwerp weet het te niet, maken. dan. Nee, nee, nee, nee, hij is te ver gezocht. Uh, bij ons is uh, Jennis Daniels. Uh, en uh, als voorzitter van de Zandvoort Bridge uh, Club. Uh, heeft hij natuurlijk een verhaal over de ruimte... waarin zij nu de laatste jaren hun activiteiten moeten doen. Jennis, ja, dus er is een heel verhaal over... En, en jij stelde het op prijs om eerst eens even inleidend te vertellen... wat er nou eigenlijk zo allemaal gepasseerd is... voordat we komen tot verdere plannen. Ja, heel fijn, want uh, ik zou graag... Uh, hij staat aan, ja? ja? Ja, ja, ja, zeker. Ik zou graag gewoon ook voor de luisteraars... even inzichtelijk willen maken waar we het over gaan hebben. Het LDC, want dat noem ik het liever dan de blauwe tram, Louis-David Carré... zou het nieuwe onderkomen worden voor verenigingen... en alle andere activiteiten van het gemeenschapshuis. Dus wij allemaal door de verbouwingsrommelen en de vele technische kinderziektes... naar het beloofde land een multifunctionele ruimte. Het gemeenschapshuis stond leeg en werd zelfs nog gesloopt... in plaats van het op te knappen met geld uit de pot monumentenzorg uit Den Haag. En nu is het een poep- en piesplaats voor onze huisdieren... Maar ja, terug naar het beloofde land. In het LDC is het geen pretje voor de nog overgebleven verenigingen... die elders in Zandvoort, ook de Zandvoortse Bridge Club, geen alternatief vonden. Wij, Britsers, Britsen op de levensgevaarlijke eerste etage. En nu wordt een tweede poging van een enthousiaste wethouder, Gert-Jan Bluis nadat een eerste poging ondernomen door de vorige wethouder... Andor Sandberg, om verenigingen en bibliotheek... in een win-win situatie tot een gezamenlijk te brengen. Oplossing mislukte. De ooit toegezegde multifunctionele ruimte, denkt Gert-Jan Bluis nu... die kan worden ingericht, maar dan achter in het gebouw... voor de lieve som van ruim 85.000 euro. Terwijl er al jaren een plan klaar ligt om aan de pleinzijde aansluitend aan de horeca... een echte multifunctionele ruimte te realiseren... voor veel minder geld dan de helft van eerder genoemde kosten... met alle voordelen van dien. Maar de bibliotheek nog steeds tegen... en wethouder Gert-Jan Bluis en straks de gemeenteraad... zijn mijns inziens te bang voor de bibliotheek... om voor het verenigingsplan te kiezen. Daarom beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald... nu het nog kan dan zijn alle betrokkenen en heel betalend Zandvoort blij met de enig juiste multifunctionele zaal. Misschien alleen de bibliotheek niet, maar die hoeft amper ruimte in te leveren. Zeker als ze vakkundig herinrichten en van de zogenaamde detailpresentatie terugkomen. Het enige bezwaar geen daglicht is een smoes en die is gemakkelijk op te lossen. Oké, okay, tot nou, zover dat is uh, ja. een stukje geschiedenis hierover. Uh, hoe staat het daar nu mee met, uh, met datgene wat je voorschotelt en een mogelijke oplossing? Het plan wat ik net noemde, dus om achterin ja. de, het LDC tegen de scholenkant aan, ja. om daar dus een zaal in te richten, is voorgelegd aan de verenigingen. En daarbij waren aanwezig uiteraard de mensen van Pluspunt en allerlei ja. andere verenigingen die meedachten... En die dus wilde weten, nou, hoe gaat het er dan uitzien? En wat gaan jullie doen? En hoe los je dit probleem op en dat? Enfin, dat was een vraag-en-antwoordspel. En dat zal nu verder worden uitgewerkt. Ik heb in die vergadering heel duidelijk gezegd... jongens, wat jammer. Waarom kijken jullie niet naar het oorspronkelijke plan... wat dus jaren geleden, toen zijn acht voorstellen uitgewerkt... om aan de kant van de horeca een ontwikkeling of een verbouwing door te zetten? Ja. Daarvan is er één door laten we zeggen de Bridge Club met name, maar andere verenigingen ook uitgewerkt. Daar is ook een calculatie gemaakt. En toen kwam men tot een bedrag van 30, 40.000 euro. En dan zetten we een paar wanden om. De bibliotheek levert minimaal aan ruimte in. En klaar is Kees. Ja. Ja. En verder moet ik zeggen, en dat vind ik wel toe te juichen... dat er zal 24 maart een creatieve bijeenkomst, laten we zeggen een brainstorming zijn van zoveel mogelijk betrokkenen. Want er zijn natuurlijk verenigingen die nu niet in het LDC zitten. Nee. En die zou je toch terug moeten halen om een beetje de enorme kosten daar te kunnen dekken. Want u bent nu de enige, hè? de beachclub. Is de enige nog in nee, de nee? nee, Nee, de schaakclub komt nog wel eens een keer okay. aan de leestafel bij het AB. M nou. Het mannenkoor. Het mannenkoor okay. komt nog wel eens. Ja. Maar ja, goed, de senioren. Die zijn, zijn uh, allemaal nee, weg. Nee, ze zijn ja. geen van allen gelukkig. Nee. Dat nee. is jammer. Ja, dat is heel jammer. Want daar ja. ja. was toch een schaakclub uh, die er ja. zat ja. uh, vroeger, kan ik me herinneren? Ja. Nou, ja, ja, die alweer. zit af en toe wel daar in de... Hoe heet het? Uh, aan de leestafel of ze gaan in één andere ruimte ergens in het gebouw. Maar het ideaal zou natuurlijk zijn dat straks aansluitend aan de horeca... met een terras naar buiten, met activiteiten ja, op het leuk. plein. Ja. Waarom geen Sjö de Boerbaan, bijvoorbeeld? Je kunt er zoveel dingen doen. Je kunt dat zo aantrekkelijk maken. En dan krijg je leven in de tent. En dat is uiteindelijk ook, ook wat de, de wethouder, ja. die wil dat. Die wil graag, hij noemt dat verbeelding. Probeer nou eens in te denken, wat kunnen wij niet allemaal daar naar binnen halen? Ja. En ik denk dat het ook mogelijk is. Maar eerst moet je beginnen met de basisoplossing. En dat is afstappen van dat waanzinnige plan om daarachter in die ruimte te gaan breken. En als je zegt, ja, maar dan hebben wij geen licht. Dat was het enige wat in die laatste vergadering door de bibliotheek werd ingebracht. Ik zeg maar, wij gaan geen enkele muur bouwen. Wij draaien een paar glazen wanden om en het licht straalt overal naar binnen. Ja. Ja. Dus geen enkel probleem. Dat, dat is zo. Ja. Uh, je zei minimaal inleveren van vierkante meters door de diep. Ja. Dat is inderdaad ook heel nou, erg ik weet niet. Ik weet niet of je wel eens in de diep rondloopt. Ja, ja, ja, ja. Als je dan helemaal achterin ziet, dan staat daar een gigantische zithoek. Ja. ja. Heb je daar wel eens ooit iemand zien zitten? Nee. Niet. Nu is het zo dat je van de horeca uit, de leestafel, dan ga je om, dan staat daar een foutuil. Ja. Die kun je niet eens in je huis plaatsen, zo ah. groot. En de hoeveelheid tafels en strekkende meters waar niets is, die ja. worden niet benut. En verder heeft die zo'n Al die zogenaamde... ramen ja, aan de pleinzijde ja. zijn van die ruimte van ja. de bieb. Ja. En dat is altijd leeg. Ja, en daar kun je... en je hoeft niet heel die ruimte in te nemen... je kunt natuurlijk vanuit de horeca denkend... kun je gewoon zeggen... hoeveel heb je nodig? Ja. En als de, de, de retailpresentatie... zoals ze dat noemen... dus een boek met zijn voorkant naar voren... nou dan heb je op... laten we zeggen één meter... heb je hooguit vijf boeken liggen. Ja. Zet je ze met de rug naar voren... zoals in een goede bibliotheek... en er zijn legio voorbeelden in de landen te vinden... Nou, dan zet je er honderd boeken neer. Ja. ja, ja. Uh, Jennis, ik weet niet precies, misschien weet jij het ook niet, maar je zegt de gemeente durft niet aan te pakken de biep. Maar is het ook niet zo dat de gemeente gewoon een contract heeft met de biep waar ze gewoon aan vastzitten? Ze kunnen niet anders. Nou, dan zou ik alles, hemel en aarde, bewegen om te zeggen: bibliotheek. Wij dwingen jullie op de knieën. Het spijt ons zeer. Ja, maar als je aan het contract gebonden zit... Kan je, kan nee, je maar, je maar, kan kun je toch openbreken? Nee, nou ja, een contract kun je en openbreken. Maar naar mijn mening... Ze hoeven amper meters in te leveren. En als je het reshuffelt... Ik was zelf verantwoordelijk destijds bij voor de kiosk en voor de boekafdeling. Ja. Ik heb in die zestiger jaren al een wetenschappelijke bibliotheek verbouwd in Eindhoven. Een boekhandel waar toen ook de schoolboeken, die werden toen per leerling uitgegeven. Ja. En dat was de wetenschappelijke bibliotheek van Philips. Ja. Dus men hoeft mij niet te vertellen hoe makkelijk dat kan. Ja. En bij de Bijenkorf deden we om zes uur zaterdag de winkel dicht. Ja. En dat werd in het weekend veranderd. En dan was ja. er een boekpresentatie. Alles werd voorbereid, werd geregeld. Dat kon toen al, dus dat ja. kan nu ook. Ja. Is er nou, contact eigenlijk met de bibliotheek? Over, deze, uh, over de plannen? Er is, is, is wel contact geweest, maar de bibliotheek wil niet. Die ruimte aan de, uh, laten we zeggen, aan de lichte kant, dus ja. aan het plein, die willen ze niet inleveren. En dat hoeft ook niet. Je hoeft maar een deel in te leveren. Het gaat om het stuk van het glas bij de horecaruimte naar achteren toe. Als je ja. daar per pilaar denkt in de tekening, dan zie je met de tweede pilaar, als je dat al neemt, dan kan de hele bibliotheek blijven. bestaan. staan met achteren nog voldoende licht, zijn we klaar. Ja. Maar ik zou zeggen, ga eens kijken bij bibliotheken waar überhaupt geen daglicht is. En waar men ook werkt en ook tevreden is. Dus dat daglicht is in ieder geval nooit een noodzaak. Nee, uh, goed. Ik begrijp dat dat overleg nog niet diepgaand is, maar de 24e zijn er wat toch lichtpuntjes om in de zet. Ja, dat is de creatieve kant. En dat zal ik zeker aan meedoen. Ja. Om wat voor oplossing er ook te zijn. En dan krijg je, je drie partijen deelnemers of gebruikers. Nee, dan dan denk ik aan de mensen uit Pluspunt. Ik denk ja. aan de vroegere ANBO, wat nu senior is. Ja, ja, die, ja, hebben ja. Club, die hebben ja. ook een bridgeclub. Die hebben ook een klaverjasclub. Ja. Dan, dan denk ik ook aan de schaakclub. Ik denk ook aan het zangkoor. Maar ik, ook de BIEB. En de en bibliotheek, de uiteraard. Ja. Ja. Uiteraard. De bibliotheek. Als je daar de, weet dat je de school achter je hebt. Met de leerlingen. Als je, wat kun je met kinderen en met school. En de moderne communicatiemiddelen. Wat kun je daar doen? Ja. Schoolwedstrijden. Ja. Ga daar aan werken en haal die kinderen naar binnen. Ja. Nu moeten ze als ze achterin die zaal bouwen, moeten ze voor, door de horeca moeten de kinderen naar de bibliotheek. Nou, ik denk ja. dat dat wettelijk zelfs ja. verboden Lastig. zou moeten worden. ja. Ja, ja. ja. ja. ja het, het is te hopen dat in die meeting ook beleidsbepalende mensen van de Biep meelopen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dan kun je beslissingen ja. na die meeting ja. nemen. En de gemeente denk ik ook, die statistisch er ook bij dan is. Ja, ja ik, ik weet dat in ieder geval een enthousiaste ambtenaar, Peter Zwets, eraan werkt. Ik weet zeker dat Gert-Jan Bluis als enthousiaste ja. wethouder... dat hij ook zal zeggen, kom op jongens, die kar moeten vertrekken. Die tent moet hier vol met activiteit, vol met leven. Dat moet gaan bruisen. Het duurt er lang. Maar lang, de he? enige ja. goede basis die je dan begint... laten we dan starten met een hele goede multifunctionele ruimte ja. in te richten. Ja. Okay. Voor zo min mogelijk geld. Ja. Ja. Mooie woorden. Een terras naar buiten ja. voor de horeca. Een rokersgelegenheid die je in de gemeentehuis hebt, maar hier niet. Mensen die, die britsen, die willen een sigaretje roken. Ja. Staan buiten op straat in ja. de regen. Ja. Ja. Ja. ja, boven mogen ze niet meer nee. uh, op het... Uh, dus geen nee. voorziening? Uh, en dan moet je je voorstellen dat, ja. dat je straks, in, als het plan achterin zou worden gerealiseerd... dan lopen wij met onze drankjes van de bar voor naar achteren. Hoe moet AP dat ooit allemaal controleren? Dus niet te doen. Dat is niet, dus niet te, te, te doen. doen. Nee. Ja. Zo werkt het niet. Dat is gewoon tegendraad denken. Mm -hmm. Dus wij moeten gewoon nu een keer ten halve keren. In plaats Spijkers van ten met koppen, koppen slaan. Ja, zeker. Ja, en ook dat, hè. afgezien van het inkomen van AB... had AB altijd een sociale functie. Bijna een soos. tuurlijk. was altijd wat... Te eten mensen bleven, ja. na het bridge ja. bleven ze wat eten, wat drinken. Ja. En het was een soort soos ja. En dat is bijna niet meer. Ja, het is, het is in mindere mate. maar Veel minder mate. Ja. Aansluitend in de bridge heeft hij altijd voor de mensen die willen blijven, heeft hij altijd de maaltijd klaar. Ja. Altijd gezellig, wordt de reuze goed ja. gedekt. Zijn vrouw ja. kookt prima, dus dat is no problem. Maar ik denk dat dat veel uitgebreider kan worden. Ja. Ja. En als hij straks die zaal aansluitend als een horeca krijgt, duidelijk krijg je dezelfde activiteit als die we hadden vroeger in het gemeenschapshuis. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen, dat is de echte ja. gemeenschapsfunctie ja. Hè, ervan. Ja. Ja. Okay. Ja. Heel erg bedankt dat je nog eens eventjes de stand van zaken hebt willen toelichten. En nou ja, een beetje voortgang wat er is. Na de 24 maart spreken we je graag nog een keer. Ja. Kijken hoe het afgelopen ja. is. Tot dan. Oké, okay, dankjewel. Dank Goed, uh, wij gaan uh, Is er nog tijd voor de actually? Ja, we hebben nog ja, wel een paar net aan. wij hebben nog wel het mag van de regisseur. waar beginnen we dom? Nou ja, laten we maar zeggen... de expositie Sprekende Kleur in het Zandhoorts Museum. Die is er nog even, hè? Ja, die is er nog even tot en met de dertiende. Tekeningen van Ronald van Tetterode... en de beeldhouwkunst van Menno en Monique Weenendaal. Ja, en dan is er nog tot eind van de maand... bij Pluspunt weer een expositie van schilderijen van Erik Meder. Ja, en nou vandaag eindigt de Kids Adventure ja. Week. Ook de functie van de kinderburgemeester ja, ja, eindigt ja, ja, ja. vandaag. Eh... Uh, oh. 6 maart, morgen dus, zoals we al hebben besproken, de dijk in het Wapen van Zandvoort. Ja, tevens ook morgen het museum podium. hebben we ook net besproken met het familieconcert Sprookje om een Sprookje. Goed, dan hebben we op 10 maart de Ladies' Night in het Circus Zandvoort. Ja, en op 11 maart kun je ook weer aan de slag met je iPad voor gevorderden in de bibliotheek... Ja. En uh, de meest intelligente onder ons kunnen op 11 maart terecht in uh, Café Koper. Ja. Meedoen aan de algemene pubquiz vanaf 9 uur avond. Ja. En dan 12 maart, daar ja, hebben we vorige week over gehad, de babbelwagen in Hotel Fabel om 8 uur. En dan is het een herhaling van het visloperspad en het rondje dorp. Ja, en op uh, 13 maart, maar dan zijn we alweer een heel stuk verder, Jasons in Zandvoort uh, in de krocht. Zoals gewoonlijk vanaf uh, half drie. Uh, nog even de brandweer zoekt nog uh, enthousiaste vrijwilligers. De Buffalo's zoekt nog nieuwe jeugdleden. En? en er is elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt... van kwart over negen tot kwart over tien. Goed, we gaan eruit, want ja. we willen ook nog een klein beetje muziek draaien. Uh, we bedanken Hotel Hoogland uh, voor de gastvrijheid... Kasper uh, Juransson voor uh, zijn regie en techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte voor... Uh, Gerry niet alleen voor de redactie, maar ook nog op medepresentator. Ja. En koffie werd geschonken door Yvonne Roosendaal. Wij uh, Jij ja, ook bedankt, uh, Don, ja, ja. weer ja. voor deze uitzending. Maar we gaan door we gaan met Ramse door. Ramses we gaan Wij door. zullen doorgaan. We zullen als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht.